Dan gaan we na deze kleine onderbreking verder. Uh, dit was dus een kleine inleiding. En dan gaan we nu beginnen met El, uh, is nu iedereen Dat ik toch niet te doen. Uh, gaan we nu beginnen met definitie van elk, het gepraat, kun je het uh, vertalen door het gepraat, dus wat je zegt, wat is elkim? Uh, wat ja. Eigenlijk de Arabische taal. Als je het spreekt, alles wat je zegt, uh, dat is uh, wat je spreekt. Het gesproken woord, spraak. Wat is dat? Wat is de definitie daarvan? Daar gaan we het nu over hebben. Al-Mu'allif zegt: Al-Kalamu huwa al lafzu al al-Mufidu bilwadi. Dus wat is al-Kalamu? Dat is al-Lafdo, al-Murakabu. En deze definitie gaan we nader uitleggen bij Ibn Leit A'al. Lilafdi, ou lilafdi el kalam, magnaan. Achaduhuma, lugawi, wa thani, nahwi. Dus wat is el kalam? Dat is, so, what is of dit woord, die heeft weer twee betekenissen. Eén betekenis is vakkundig, en de ander is taalkundig. Eén moment, barakallahu feekom, ik kom zo terug. Ik <tryk> ben er weer. Al-Kalamu, al lafd, al-murakkabu, al-mufidu, bil-wadah. Lil-lafdi, ou li-lafd al-Kalani ma'nayan. Dus het woord, al-Kalam, die heeft twee betekenissen. Eén betekenis in de Arabische taal, en een andere betekenis in al-Nahu, in de wetenschap al-Nahu waar we het nu over hebben. Zoals we net hebben gezien, de definitie van het woord en nahu. Ik uh, verzoek broeders en zusters niet te plaatsen wat niets te maken heeft met deze les, waar Ik probeer geen uh, uh, rode punten te geven. Dus ik kom logeren. voor jullie. Dus net zoals we hebben net gezien, voor wat betreft het woord en nahu, die had twee betekenissen. Een betekenis in de Arabische taal en een ander in, de, in het vak van de uh, Arabische geleerde, van de grammatica geleerde. Nu gaan we weer het woord al-Kalam op dezelfde manier bekijken. Er is dus een betekenis in de Arabische taal en een betekenis in het vak zelf van een Amma al-Kalamu al-Lughawi. <hacht> فهو عبارة عما تحصلوا بسببه فائده. سواء أكانا لفضن أم لم يكن كالخط والكتابة والإشارة. Dus el kalam in de Arabische taal, dat is iets waaruit iets nuttigs begrepen kan worden. En dat kan het gesproken woord zijn, dus iets wat gezegd wordt. Maar het kan ook iets wat geschreven is of iets... ...wat te maken heeft met een gebaar. Dat kan dus ook een gebaar zijn. Dat kan een gebaar zijn. Het kan ook iets wat geschreven wordt. En het kan ook iets wat gesproken wordt. Dat is al kalam in de Arabische taal. Taalkundige betekenis van al kalam Maar vakkundig is al kalam iets waarin vier dingen moeten samenkomen. Je hebt dus het over kalam in, in het vak van een nahu als daaraan aan voor, daar voor, vier voorwaarden wordt voldaan. Voor welke voorwaarden zijn dat? De eerste voorwaarde is dat hij laf moet zijn. de tweede moet je En de والرابع ان يكون موضوعا بالوضع العربي. De eerste voorwaarde. An die koorna Laven zo meteen gaan we bekijken wat Laven inhoudt. والثاني ان يكون مركبا سو gaan we ook kijken wat betekent. والثالث ان ان يكون مفيدا. We gaan ook zo bekijken. والرابع ان يكون موضوعا بالوضع العربي. Deze vier voorwaarde. يعني ده تيز، فات المؤلف زرت، دش الكلام هو اللفظ، أين المركب 2 المفيد 3 بالوضع فيه. إن تسموين زين، عش لدات الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. النيو خذ أين فور أين، بكيكة فاتت، بتيكن، فاتت بتيكن. ما أنا كوني أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء ومثاله أحمد ويكتب وسعيد فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على أربعة أحرف هجائية ديس wat betekent lafel? Dat wil zeggen dat het een geluid moet zijn. Goed opletten. Het moet een geluid zijn. En niet zomaar een geluid. Het moet een geluid zijn dat de letters bevat uit het Arabische alfabet. Dat begint met de alif en eindigt met alia. Dus wat betekent lafel? Dat moet dus geluid zijn en dat geluid moet één zijn of meerdere letters bevatten uit het alfabet. Dat begint met alif en eindigt met aliyah. En hij heeft een aantal voorbeelden gegeven zoals Ahmed, de naam Ahmed. Uh, Yaktubu, Yaktubu, schrijven, hij schrijft. Sa'id, dat is weer een naam. Dit zijn dus drie voorbeelden die je uitspreekt en die bevatten vier uh, letters. Uit het alfabet. Het gebaar daarentegen, dat wordt geen kalam genoemd bij de grammatica geleerde, bij de geleerde van een nahu Omdat het geen geluid is. Dus als je ergens naar wijst, ook al wordt er begrepen wat je, wat je bedoelt met het gebaar, maar dat is geen kalam omdat het geen love is. En waarom is het geen love? Omdat er geen geluid in zit. Ja, de Mikroja Sultan moeten aan de badel hoor En ik kenne het to semna in de Lorraine Kalamen, de Hosolie, ook al is het wel of wordt het wel kalaim genoemd in de taal, aangezien je het kan begrijpen. Maar aangezien er geen geluid in zit, wordt geen, wordt niet als kalam beschouwd, uh, bij de geleerden van Annahu. Wa maana konihi murakkaban. Dus we hebben gezien het eerste. Dat is, Allah. ال nu gaan we naar het tweede. Murakkab. Wa maana konihi murakkaban. An yakuna mu'allifan. Min kalimataini ou akkthar. En wat wil zeggen, murakkab? Dat wil zeggen, dat het uit, مينستنس تفي فورد بستات نحو محمد مسافر والعلم نافع ويبلغ المجتهد المجد ولكل مجتهد نصيب والعلم خير عفوا والعلم خير ما تسعى اليه فكل dus wat betekent, wat wil dat zeggen? Murakkab, dat wil zeggen dat er minstens twee woorden in zitten. Dus je hebt een zin met twee woorden of meer. Anders is het geen kalam. Anders is het geen kalam. Want het is niet uh, murakkab. En hij heeft een aantal voorbeelden gegeven, zoals Muhammadun Musafirun. Muhammad is aan uh, het reizen, of reiziger. Wa al-ilmu kennis is nuttig. Wa yablughul mujtahidul majda. De ijverige mens die haalt, aanzien. Wa li kulli mujtahidin Iedereen die ijverig is, die krijgt uh, wat hij voorstreeft, so enzovoort. Dus je moet... 2 اا وورد هابن اوف نيت بلادسايده 3 اتيس دي فولغند بلادسايده ان نحو ان نيت ان نحو الواضح ما طيب وكل منها مؤلفه من كلمتين او اكثر فالكلمه لا تسمى كلاما عند النحاه الا اذا ضم غيرها اليها Ieder zin die bestaat uit maar één woord, of ieder kalam die bestaat maar uit één woord, die mag je dus niet als kalam beschouwen in het vak van een nahu. De voorwaarde is dus dat er minstens twee woorden in voorkomen. Dat is de betekenis van murakkab. Allah al-murakkab. Sawa'un. Akaanam dimamu gayriha ilaya haqiqatun. كالامثله السابقه ام تقديرا كما اذا قال لك قائل من اخوك فتقول محمد فهذه الكلمه تعتبر كلاما لان التقدير محمد اخي فهي في التقدير عباره مؤلفه من ثلاث كلمات طيب اتمدس واتشي موت مت اتمنستنس توي وورد بستان Eén woord is niet voldoende. En deze twee woorden of meer, dat kan zichtbaar zijn of hoorbaar zijn. Dat kun je gelijk horen. Of het kan in de context zitten. Dus feitelijk hoor je bijvoorbeeld maar één woord, maar in de context is er een ander woord in verborgen. En hij geeft hier een voorbeeld. Stel je voor iemand vraagt je. Wie is je broer? Men Agouke. Wie is je broer? Men aghoeka. Dan geef je als antwoord Mohammed. Je hebt antwoord gegeven met maar één woord. Mohammed. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, nou dit is geen kelem. Dat is geen gepraat. Hè? Dat is geen kelem. Maar het is toch wel kelem. Waarom is het wel kalam? Waarom is het morakab? Omdat er in de context ...wordt er eigenlijk gezegd, ook al hoor je alleen maar het woord Mohammed... ...maar de context zegt, Mohammed is mijn broer. Dus hij vraagt, degene die vraagt, men aghoek, wie is je broer, dan zeg je Mohammed. Maar eigenlijk bedoel je, Mohammed is mijn broer. Dus uit het, het hele context begrijp je dat er niet alleen maar één woord in zit, maar meerdere. Namelijk, Mohammed is mijn broer, Mohammed aghi. Dus die twee woorden waar we het over hebben, of meer... Die kunnen waar zijn of niet. Maar als je zomaar, zonder dat iemand jou wat vraagt, gewoon als beginnend, dus je zegt gewoon zelf Mohammed. Nou, dat is dus geen ken, Omdat uh, het één uh, woord is dus niet morakkab en dus ook geen kelem. Dit was dus de tweede voorwaarde. Al-Laflo al En daarna zei hij... Al-Mufid, Al-Mufid. Wama kaunihi Mufid. Wat betekent dus Mufid? De betekenis van Mufid is dat als je klaar bent met wat je zegt, met het kalam dat degene tegen wie je spreekt, degene die je aanspreekt, nog niks meer verwacht. Dan verwacht hij niks meer. Wat is dan? El uh, Mufid. Maar als degene die je aanspreekt nog zit te staren naar jou om nog meer woorden uh, te horen, dan is er geen sprake van Mufid. En letterlijk betekent Mufid uh, nuttig. Dus een goede zin die een betekenis heeft. <tieden> La Medalike Als je zegt bijvoorbeeld, Ide hadara al Als de leraar komt, en dan stop je. Degene tegen wie je spreekt, die verwacht nog meer van je. Dus Ide Habar al-Oested is geen keleim. Ook al bestaat hij uit drie woorden, omdat er nog geen betekenis in zit. Hè? Dus er is nog niks. De, de, de zin is nu nog niet voltooid. Degene tegen wie je praat, ziet nog in andere dingen te verwachten. Zelfs als het laf is, dus geluid, die bestaat uit Arabische letters en het bestaat uit drie woorden. Want degene tegen wie je spreekt, die. Verwacht nog wat gaat er gebeuren als de leraar komt. Dus als je zegt, dus zegt wa We gaan inshallah taala zo meteen stoppen, want al-Maghrib is om tien uur uh, uh, en dan gaan we onderbreken en daarna gaan we verder inshallah taala. Maar eerst maak ik dit even af. Dus als je zegt, iedah al-ustadu ansat al als je zegt, als de leraar komt, dan gaan de studenten luisteren, dan is de betekenis voltooid. En dan spreek je van al-mufid. Dan heb je aan deze voorwaarden voldoen. Dat is dus ma'na al-mufid, de meesternaam. kawnihi al en en nu komen we tot de laatste voorwaarde, de vierde. Wat betekent Maldoa? Ja, die al En te komen Dus de woorden die je gebruikt in zo'n Kelam, in zo'n Kelam, de woorden die je gebruikt, die moeten. Arabisch zijn, die voor een bepaalde betekenis zijn uh, gemaakt. Metzellen Hadara, als bijvoorbeeld het woord Hadara, een wada'a al Arab li ma'nan wa huwa hussoolul huzori vizemani al Dus Hadara, die hebben de Arabieren uh, neergezet uh, met de betekenis dat er een gebeurtenis plaatsvindt, namelijk het komen of aanwezig zijn in وكلمه محمد قد وضعها العرب لمعنى وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم انس قلت حضر محمد تكون قد استعملت en als je zegt dus Hadara Mohammed, dat is een zin, een kelam, dan heb je twee woorden gebruikt. En deze twee woorden, die zijn allebei Arabisch. En dat is dus uh, in, in, in tegenstelling tot als je een ander woord gaat gebruiken. Zoals bijvoorbeeld als ik zeg, Mohammed kwam. Goed, iedereen begrijpt wat ik zeg. Mohammed kwam. Dat is dus, uh, ja, iets wat gesproken is. Die voldoet aan de eerste voorwaarden, namelijk Allah. Die kun je horen. Dat is geluid. En die bestaat uit Arabische letters. En hij bestaat uit twee woorden. Mohammed en het woord kwam. En het heeft een betekenis. Het is Mufid. De betekenis is voltooid, maar er is niet voldaan aan de laatste voorwaarde, namelijk dat alle woorden moeten Arabisch zijn. De ene is Arabisch, Mohammed, en de tweede is Nederlands, Mohammed kwam. Dan kun je hier dus niet spreken van Al-Kalam. En hij geeft hier een aantal voorbeelden van Al-Kalam. نقول أمثلة الكلام المستوفي للشروط ديفولدوت أو المستوفى للشروط نعم لك الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع هاي زغت الجو صحون دش الجو صحون البستان مثمر الدكان اس اف بلويت de tuin bloeit. Dus de halve maan is duidelijk te zien. As is schijnend. De hemel is helder. Enzovoort. Dus je kan een heleboel voorbeelden geven. En andere voorbeelden die ook heel belangrijk zijn. Bijvoorbeeld La ilaha illallah. Subhanahu wa ta'ala. Dat is dus ook een voorbeeld van ja. een kalam. La ilaha Mohammed <muhammadun safwatul mursaleen> is de beste van de profeten of de boodschappers. Allahu Rabbuna, Allah subhanahu wa ta'ala, is onze Heer. Mohammedun Nabiyuna, dus Mohammed is onze profeet. Tayyib, hier inshallah ta'ala, zullen we dan... Uh, nee, ik ga nog eventjes verder, want hij zegt... Laf al-mufrad, dus al lafd al-mufrad, dat is een lafd, wat wel uh, een geluid is en die bestaat uit uh, letters uit het Arabische alfabet, maar dan spreek je niet van kalam, omdat die niet bestaat uit twee woorden of meer. Bijvoorbeeld, Mohammed, Ali, Ibrahim, Qama, en Qama, dat wil zeggen, hij stond op, en Min, dat is een voorzetsel. En hij geeft ook weer andere voorbeelden van een kalam, wat niet, kalam staan wat wat niet, um, wat niet is, want die, is wel, die bestaat wel, wel uit twee woorden of meer, maar de betekenis is niet uh, volkomen, dus niet voltooid, zoals Medina Tul Iskandaria, de stad van Alexandrië, of Abdullah. Abdu, Allah, de dienaar van Allah. Die bestaat uit twee woorden, maar geen betekenis. Omdat de, als je het tegen eh, iemand zegt, Abdullah, dan gaat hij nog meer verwachten. Ida ja als de winter komt. In als de zon opkomt. Dat zijn allemaal voorbeelden van eh, zinnen die niet volmaakt zijn, betekenis niet vol, voltooid is. En dus niet kan spreken van Al-Kalam. Ik zal even kijken of we bijna bij Salat Amarum zijn. 3 over 10 heb ik hier staan. We stoppen eens alle talen hier. Zodat iedereen kan zich voorbereiden voor het Salat. En dan het Salat van al-Marib verrichten. En daarna, als we. Uh, klaar zijn, dan komen we terug inshallah ta'ala, en dat is laat ik even zeggen uh, kwart kwart over tien kwart over tien inshallah ta'ala komen we terug om verder te gaan wa jazakum allahu alam, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh